het Q-music nieuws van 12 uur door nu.nl met Mart Gol. Goedemiddag, ik begin met positieve nieuws over de sneeuw. Nog geen grote drukte, namelijk in de ziekenhuizen door de gladheid. De ANWB zegt alle pechgevallen onder controle te hebben... want er zijn extra wegenwachten op pad. En de vloeistof waarmee vliegtuigen op Schiphol ijsvrij moeten worden gemaakt... is volgens KLM weer op voorraad. En op vliegveld bij Rotterdam, daar wordt steeds meer gevlogen... nu de meeste sneeuw daar inmiddels is gevallen, wel is er nog vertraging.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 NS rijdt ook vanmiddag met minder treinen. Veel bussen staan nog altijd stil. En wacht je op je pakketje? Heb dan geduld, zegt DHL. Ook bezorgers hebben last van de sneeuw. Ander nieuws. Nog twee jongeren zijn opgepakt... voor de brand in een sporthal in het Groningse Bedum. Die brandde tijdens Oud en Nieuw helemaal af. Er waren al twee andere jongeren gearresteerd... en zij blijven voorlopig in de cel. En in België moet een vrouw zeven jaar zitten... omdat ze haar man opsloot in een hondenhok. Ze mishandelde hem ook en hij kreeg vaak geen eten en drinken van haar. Die man die ontsnapte vorig jaar en vroeg om hulp bij de buren. Hoe het nu met hem is, dat is niet bekend. Want weer van Weerplaza, de sneeuw trekt richting het oosten van het land... tot 7 centimeter kan er vallen. Het is rond het vriespunt en in vrijwel het hele land geldt code oranje. Dan de verkeersinformatie 15 files nog op dit moment twee files met een vertraging langer dan 10 minuten op de A32 van Meppel naar Weerdum. tussen Steenwijk Noord en Herenveen Centrum 18 kilometer langzaam rijdend verkeer vertraging 12 minuten en de A32 Herenveen richting Meppel tussen Ter Itzard en Steenwijk Zuid 20 kilometer langzaam rijdend verkeer vertraging is daar 11 minuten en één snelheidscontrole op de A13 van Rijswijk naar Rotterdam bij hectometerpaal 6,8 Menno Lunchtime. Lunchtime! Ja, tijd voor mijn lunchmix. Likkie Lee zometeen. Lady Gaga, maar eerst rehab and a touch of class. And all around the world. The kisses of the sun. Where sweet I get them, it in my eyes. I like get exciting dream, the radio playing songs. That I have never heard, I don't know what to say. Oh, not another.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 Ik Lee met i Follow Rivers. Woensdagmiddag, kindermiddag, Daar spelen we de Kinderquiz. Ja, tijd voor de Kinderquiz. Je hoort uh, Jada Lin en Benja uit groep 3 van de Theo School in Vlissingen. En uh, ze hebben het ergens over. Alleen waar hebben ze het over? Stuur je antwoord in de Q-Music app. Zacht, ook een beetje. Dan gaan we naar het park. Ook soms. Als het winter is, water. De grond dan een beetje wit. Je kan een gevecht doen. Soms zijn het ook kristallen. Nou, waar zouden ze het over hebben? Je You, and fracture the light. you can't help but shine. look at you tonight.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 Watching you bloom while wow. we all surround Chama Chama Kese Tari Vari your body while you're pushing on me Don't you the party I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 Alex Warren en Eternity. Woensdagmiddag, kindermiddag, Daar spelen we de kinderquiz. Yo, Dirk, goedemiddag. Goedemiddag. Je hoorde net Jay Dalin en Benja uit groep 3 van de Theo School in Vlissingen. En die hadden het ergens over en jij denkt wel te weten waar ze het over hadden. Nou, ik denk als ik zo naar buiten kijk, dat ik het antwoord wel kan raden. Je denkt dat als je naar buiten kijkt, dat je het antwoord kan raden? Nou, laten we even nog een keer luisteren. Zacht. Zacht. een beetje. Dan gaan we naar het park. Ook soms. Als het winter is. Zater, winter is. Wagen. Dan komt dan een beetje wit. Je beetje kan een gezegd doen. Soms zijn het ook kristallen. Nou, wat denk je dan dat het is, Joderik? Ik kijk naar buiten en dan zie ik sneeuw. <laughs> nou, inderdaad. Het klopt. Sneeuw. Uh, levert jou het Q-prijzenpakket en mijn koffiecup op? Die gaan we naar je opsturen. Leuk, dankjewel. Ja, En ik maak je uit op dat jij in ieder geval binnen zit. Uh, ga je nog naar buiten? Ja, ik zit in de auto. Oh, je ik zit in ben de auto. Het is in de auto niet ideaal, maar het ziet er wel allemaal mooi uit, hè? Het ziet er prachtig uit. Gisteren ook even een wandelingetje gemaakt. Je loopt tussen die bomen door, helemaal vol met sneeuw. Dat is toch wel netjes. Ja, en even lekker een keertje glijden en alles. Dat gaat prima. Ja, precies. Nou, dat, dat zijn de positieve kanten. Hey, we sturen spullen naar je op. En geniet van je dag. Doe voorzichtig. Dankjewel. Oh, Fijne oh. dag. werk ze. Dankjewel. Dit is Q-Music met Armin van Buren. En Come Around Again. Ask me a question I'll try it and I'm on, you know that I'm still asking words. Be honest, be, honest. be honest. Oh, yeah. Too much temptation, company, the way you live Hiding from something, but you catch me by surprise And I don't want it, I don't want it op Q-Music zometeen. Doe Alipa. Dance the night. En ook Alesso en Sasha komen eraan met Destiny. Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.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 Steeds in een groot gedeelte van het land veel sneeuw. Daarom is het code oranje. En het wordt vandaag maximaal 3 graden. Al is het rond de 0 op dit moment op de meeste plekken. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 10 files. 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A32 van Heerenveen naar Meppel tussen Heerenveen Zuid en Steenwijk Zuid 21 km langzaam rijdend verkeer. Vertraging is daar 12 minuten. En op de A67 van Turnout naar Eindhoven tussen Eersel en De Hocht, De randweg N2 west, 3 kilometer vertraging 11 minuten. Men al Barreveld. Met Dua Lipa en Dance Tonight. me Destiny op Q-Music. Vanaf aanstaande maandag 7 uur... S ochtends spelen we weer het verboden woord op Q-Music. Vanaf dat moment mogen wij, alle dj's van Q-Music... ...het woord beetje niet meer uitspreken. En doen we dat toch, dan mag je op de rode knop drukken... ...die dan in de Q-app staat, staat er nu nog niet... ...en dan maak je kans op 500 euro. En ik krijg net uh, dit berichtje in mijn WhatsApp van Wim. Hey Maatski, ik heb net onderweg lekker naar je zitten luisteren... ...terwijl ik uh, met 70, hooguit 80 km per uur de A1 overgeleed... ...richting de studio in Amsterdam... Maar um, ja, het verboden woord, hè? Ik heb, <laughs> ik heb even in de gaten zitten houden hoe vaak jij het genoemd hebt. Wat denk je zelf? Even in de gaten houden, vaak Ik denk uh, sowieso twee keer in het fout maar voor mij daarna niet meer. Maar uh, we horen het zelf van Wim, en ook de brievenbus komt eraan. Dus als je berichten hebt, typ ze in in de Q-app en stuur ze zo deze kant op. De En stay het verboden woord. Schuimte over mij staat Wim van Helden. Goedemiddag. Menno Borowski. Hey uh, Wim. Ja. Jij had mij net een whatsappje gestuurd. Ja. Dat, dat jij was, was onderweg hier naartoe. Ja dat was ik. En dan heb je bijgehouden hoe vaak ik het verboden woord. wezen nu nog niet. Volgende week uh, doen we het verboden woord. Dat Hoe vaak ik vandaag het verboden woord beetje gebruikt heb in mijn programma. Ja ik uh, zat op uh, vijf. Vijf? Ja, en toen kwamen er nog twee bij, want net heb je het over het verboden woord gehad. <laughs> ja. En toen hoorde ik dat jij ook zei. een beetje, beetje. Dus ja, ja, maar dat was het in de uitleg of niet? Ja, nou ja dat zei, maakt niet uit. Was dat, dat niet gezegd. in de uitleg toen ik zei van het verboden woord is beetje? Of daaromheen nog? Ja, maar dan mag je het ook niet zeggen. Als het nu volgende week zou zijn, dan ben je gewoon af. Ja, oké, okay, maar dit is de uitleg. Ja. ja, nou wat is 7 keer 500 euro? 3500 euro. Ja. Dat is de schade voor <lacht> vandaag. Ja, ik, vind, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik vind het echt nog meevallen. Want ik zat uh, een paar dagen geleden al op uh, uh, 15 keer. 15? 15, keer? 15. Dus ja, dat is twee keer zoveel. Beetje veel. Beetje veel. <lacht> Oké, <Okay. Okay>, acht. Nou, <lacht> ja, deze, deze was expres. <lacht> Oké, okay, maar uh, nou, fijn dat je dit bijgehouden hebt. Maar Zal ik het voor ik? de gein dan uh, van jou ook bijhouden? Vanmiddag. Ja, ik, ik, ik, hoop, ik hoop dat ik echt een beetje mijn score ga verbeteren. Want het is echt ontzettend. jammer. Zeg ik het weer? Ja. Ik kan niet eens door. Ja, dus nee. Het is echt een woord, jongen. Die, weet je wel, misschien, en uh, dat was vorig jaar eigenlijk. eigenlijk... had ik nog het idee van, dit valt mee, maar ik heb het idee dat ik beetje... dat ik dat zo ja, maar vaak bij, zeg. Bij misschien, dan zei ik nog, wellicht. Dat is ja. een woord dat nog wel eens gebruikt. Maar bij beetje, nu schrik ik Ja, wat ga je dan zeggen? Iet wat? Ja, iets what. wat. Mm -hmm. Nou, mensen... Er is uh, iets wat post binnen. Drie, twee, één. Menno Barrevelds, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barrevelds, brievenbus, brievenbus. Kun je please een oproep doen uh, aan Danny de manager... dat het veel te koud is op kantoor? Stuur Tim Brown. Danny, het is te koud op kantoor. Hey, Menno en Wim, ik wil Jimmy even beterschap wensen. Die is gisteren met zijn gezicht in de sneeuw gevallen. En zo te zien heeft hij er nog wat last van, dat stuurt Jeffrey. Schatje, afstand houden straks en rij voorzichtig. Kus van Saskia. Um, er ligt sneeuw, zegt Erwin. Jimmy van Uithoven, heb je de baas al verteld dat je in de bosjes hebt gelegen... met je werkbus, zegt Sam. Mama, heb ik eindelijk sneeuwvrij? Moet ik dan nu echt leren voor school, zegt Lizzie. Weer of geen weer, op naar de Efteling. Hashtag waar zijn de mensen, stuurt Stanley Verhoef. Rini, een beetje opletten op de weg. Giovanni zegt dat. Nou, voor iedereen die onderweg is, denk om elkaar. Geef elkaar ruimte. Groetjes van Patrick BVK TikTok. Stuurt Patrick dus. Jochem zegt Ralf, werk is door joh. Uh, al de hele week thuis aan het werken, saai. Hopelijk kan ik donderdag of vrijdag wel naar kantoor. Ik mis mijn collega's om me heen, stuurt Lotte Zegers. Uh, kan het een keer ophouden met sneeuwen. Ik kan er niet tegenop schuiven, zegt Ruben. Hé hey Aard, goed dat je thuis werkt. Naar Utrecht was een drama op de weg, zegt Miranda. Ik heb online les, dus het voelt weer een beetje als coronatijd. Haha, zegt Alissa. Lekker de rest van de week vrij, groeten van Jeremy. En Miranda zegt, schat, ik vind het zo fijn dat je thuis werkt. Flip, flap, flop. Hier is Chiel met gezien de weersomstandigheden een toepasselijke bob. Wat voor feestje geven sneeuwmannen? Wat, wat, wat, wat voor Feestje, feestje geven sneeuwmannen. Ja, ja, winterfeestje. Een sneeuwbal. Een sneeuwbal. Yes, yes, yes. the way OC, oh, uh oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets is fat like Tony. Sopran, the rock handle like Ben I shake ponies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a green for wreck. Crazy bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure 'em out, they like, hey, is he insane?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 Wat